Met nu ZFM Oud Zandvoort. Aan de en je ons, die verkeer. Een oude zij, ze is. En dan, dan roept zij uit, nou kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plaatst de tilt, bevreesd is weer haar paaier op, gewoon. Maar potsel groept zijn geel, de zee zit in mijn oog, we de naar zand. Tante Leen met uh, Zandvoort aan de zee. Welkom bij het programma ZFM Oud Zandvoort. Ik wou zeggen goedemorgen Zandvoort, maar dat hebben we natuurlijk net gehad. En uh, we hebben vandaag een uh, leuk onderwerp en dat is de melkhandel van der Meijen. Mijn naam is Kort Draaier. Achter de techniek staat uh, Jan Kool, niet de melkboer. Daar gaan we het straks over hebben, ja. maar die heet toevallig ook Jan ja. Kol. Ik, ben, en ik de... ben wel kaler. Je bent wat kaler, ja. Die andere man had een bos met keulen hebben gehoord. En aan de andere kant van de tafel zit Louis van der Meijen. Louis, van harte welkom bij het programma. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Ja, we hebben het uh, gisteren in het uh, voorgesprekje gehad over de uh, melkhandel van de Meijen. En uh, toen wist jij niet precies wanneer het was begonnen. Maar dat hebben wij even opgezocht, hè? want het was in 1923. 1923. Ja, dat is uh, geweldig. Je hebt uh, wat uitgedraaid. Uh, ik kan er al even uh, een klein stukje uit voorlezen. Melkinrichting Louis van de Meijen en zo, in 1923, 1948... Hier de delen wij onze G8 mede dat op dinsdag 13 april aanstaande onze zaak haar 25 jaar bestaan zal herdenken. Bij deze gelegenheid is het ons een behoefte aan al onze klanten die ons in die 25 jaar hun vertrouwen hebben geschonken onze oprechte dank te betuigen. Elf van de mei en zo. Nou, geweldig. Ik wist niet uh, wanneer het precies begonnen was. Ik heb wel een van mijn zussen nog gesproken en die zei het was al voor de oorlog, maar het blijkt dus in 1923 begonnen te zijn. Ja, dat is uh, ver voor de oorlog. Ver ja. voor de oorlog. Ja. 1923, dat was dan niet in de Van Oostadestraat? Nee, dat was in de Koningsstraat. En daar zijn ze begonnen met melkvinden, gewoon losse melk. En dat was, uh, ja, dat was natuurlijk een heel, uh, heel gedoe. Maar er werd ook melk uh, bezorgd door mijn oma op de fiets naar Bentveld zelfs. Dus... Uh, ja, dat ging zomaar. Op de fiets? Op de fiets, op de transportfiets. Met een melkbus voorop. En dat ging venten in Bentveld. Dus uh, in en, weer en wind. Weet je nog een beetje hoe die melk toen werd aangeleverd? Komt daar gewoon een wagen met melkbussen. en dat werd dan afgeleverd aan de winkel? Ja, ik denk dat het. Uh, toen had je al de, de Sierkan. Dat was een melkinrichting in Haarlem. en die leverde aan de Zandvoortse melkhandelarium. Ja. Ik heb nog even verder gekeken in die uh, diverse oude kranten. die nu, nu allemaal online staan. Uh, daar kwam ik ook nog melkhouderij. Marienbos kwam ik tegen. Dat is... Uh, ja. dat, is uh, dat kan ik wel vertellen. Ik weet wel wie dat zijn nou, ook. Marienbos was uh, de familie Warmedam. En okay. die uh, hadden... Uh, Marienbos was een... Uh, ik denk dat uit een boerderij of zo kwam. Ja, ja er stond een hele mooie advertentie in. En uh, dat was dan... Uh, kwaliteitsmelk, ja. uh, en dat was voor een bepaald soort, uh, ja, dat was een bepaald, bepaald geloof zat er achter Joodse... Dat zou kunnen, hè? dat denk ik niet. 1923 uh, begonnen, ja. in, in de Koningsstraat. Um, jouw opa heette ook Louis van der Meijen. Mijn opa heette ook Louis, ja. ja, ja. En jij, uh, jij had een oom. Oom, die heette ook Louis. En... En, die, ja. en dan ben ik zelf ook Louis, dus we uh, hebben drie Louisjes in, de, in, de, in die uh, hele melkhandel gehad. Nou, het is eigenlijk zo begonnen dat ze in de Oost-Tatendracht kwamen. Dat ze, uh, mijn opa stond dan meer in de winkel, met oma. Ja. En ze hadden dan drie of vier wijken. Ja, je had eerst een. Uh, het liep allemaal door elkaar. Het was nog geen echt officieel uh, melkbesluit. Ik had een heel mooi uh, melkbesluitartikel uh, gekregen van uh, de familie Disseldorp. Dat heb ik niet kunnen vinden. Maar ik weet dat het uh, een saneringswet is gekomen. op een gegeven ogenblik. Dat is denk ik na de oorlog geweest. Maar voordat je daar aan toe gaat. Ja. was het dan zo dat. jullie hadden niet echt een wijk. maar nee. gewoon klanten in Zandvoort. En je reed kriskras door Zandvoort heen om die klanten te Dat was uh, in het begin zo, ja. Dat was zeker in het begin zo. En toen is er een. Uh, van overheid of, of uit de gemeente. of uit uh, de keuringsdienst. Ik weet niet precies hoe het gegaan is. maar er is een melkbesluit gekomen. En dan kreeg iedereen een gedeelte in Zandvoort. Want je had natuurlijk wel aardig wat melkboeren in Zandvoort. Er waren er al een stuk of tien. En het liep allemaal eerst kriskras door elkaar heen. En toen werd het een beetje georganiseerd. En uh, die, uh, ja, toen kregen wij dat gedeelte. De ander kreeg dat gedeelte. En toen had iedereen zijn eigen, eigen bedrijfje, eigenlijk uh, melkwijk. Dus je mocht niet meer bij je vroegere klanten aan de deur komen? Nee. Daar kwam het dan op neer? Daar kwam het op neer. Ik kijk even naar Jan, hebben we nog een leuk uh, liedje uit die tijd?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 De tweede week reed ik weer langs de weg. toen ik op een gegeven moment werd ingehaald. door een speeksplinter nieuwe elektronische Mellenkar. Een tende was er, hartstikke mooi ding. en een vriendelijk fles gerinkel rondbezuinend. Toen ik voor me reed, kreeg ik helemaal een brok in mijn keel. en de tranen sprongen in mijn broek. Want achter op die mooie melkkar. stond te lezen. met Melk Meermans. Ik krijg we nou wat, dacht ik toch. Maar ik geef het wat meer gas. en ik bleef achter hem rijden. Bij het eerst volgen de koffie zetten is het daar aan de kant. Drie parkeerplaatsen had hij nodig. En ik de mijne erachter. Vlak erachter. Baan er tegenop. En fijn toen we binnenkwamen, boot ik hem een kop koffie en een nasiballen aan. En we raakten de bras. Hoe kom jij uh, aan die naam met melk meer mens op die kar? vroeg ik hem. Tja, zei hij. Mijn vader was ook melkboer. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam gebrabbeld had toen ik nog een klein jongetje was. Ik mijn moeder toen ik 16 was. Mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. En ik schudde hem de hand en ik vertelde hem dat ik zeker iets voor hem had wat hij beslist moest zien. Ga de water. En we liepen naar mijn oude karretje, veegden was wat stront af, zodat de naam zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen, door zijn dikke bril met kool op Hij zijn. Massief met melk Met melkmeermans. Ah man, wat er wij toen allemaal te bepraat hadden. Jongens, nog aan toe. En ik voelde me de koning te raak. Nou ja, van nu af aan crossen we dus samen door de straten. Ah, jongen, die knul manoeuvreert met het karretje zoals ik een oude melkboer heb zien doen hoor. En als wij onze karren voortraas in het ochtendgloren, verzorgen de fles in een machtige rinkel in de straat. En we zien allebei de letters op onze karren. Waar we de betekenis zo goed van kennen. Met melk meer mans. Ga maar een glaasje melk, Stien. Moet jij ook nog bonus? Twee glaasjes. Nou, ja, lekker. En uh, doe er een balletje bij. Niet zo sad vorige week, hoor. Maar is niet te vreten. Ja, ja. Zeg, uh, als we maar dat op hebben, gaan we maar even de baak in, hè. Of moet je dan naar de wc? Oké, okay, kom op dan. Stien, de massa, hè? Da. Ja. Ja, dat was dingetje, oftewel bekend in Zandvoort als Frank Paardenkoper met, uh, met melkbeermans. Beschrijf dat liedje een beetje hoe het eraan toe ging? Ja, zeker weten. Met melkbeermans, uh, ja, je verkocht natuurlijk niet zo gek veel in het begin. Want had je melk en losse melk. En nader kwamen er steeds meer dingetjes bij. Dit werd een beetje een kleine kruidenier. Ja, mensen kwamen natuurlijk bij jullie aan de kar. Hebben jullie ook koffie? Ja. Ja. Dat soort dingen allemaal. Ja. Eieren, koek. Je ging steeds meer verkopen in die, in die wijk. Het was wel leuk natuurlijk. Ja, dan moest natuurlijk een koekje bij die koffie. En uh, ja, dan konden jullie zelf die koffie opdrinken. Want ja, dan... Uh... Het was lekker hoor. Ja. Um, jij kwam op een gegeven moment, zei hij gisteren, heel jong in de zaak. Ja. Wanneer, wanneer was dat? Het was, uh, even kijken, ik ging naar de middelbare school. De detailhandelschool in Haarlem. En op een gegeven moment uh, hield mijn vader nog wel op zaterdag en zo. Of tussen de middag ook wel eens. Of middags ook wel eens. En uh, wij hadden ook uh, heel veel klanten in het uh, bunkerdorp in Zandvoort. En mijn vader kwam daar altijd uh, melk leveren en uh, andere dingetjes. Want ik zal jullie even uitleggen hoe dat uh, ging. De zomers zat het uh, dorp helemaal vol met uh, mensen uit Amsterdam. En uh, die hadden ook behoefte aan melk. En mijn vader uh, had daar uh, een, zeg maar een hok. Dat heette het Apenhok. En daar... Uh, leverden wij dus... Uh, ja, allemaal spulletjes. En daar had hij allemaal naambordjes gemaakt... en boekjes neergehangen. En daar konden de mensen gewoon uh, hun uh, boodschappen... Uh, halen uit het hok vandaan. En daar kwamen wij drie keer in de week. En op zaterdag rekenen we dan af. En in die tussentijd heeft hij toen een ongeluk gekregen daar. Want, want wij gingen daar met een platte melkkar naartoe. Want een hoge kar kon eigenlijk niet... want je raakte de bomen. Levensgevaarlijk. Nou... Maar hij hij, hij reed dus met die kar het kostverlorenpark in? In, ja. En ik reed met de transportfiets erachter. Ik zal het nooit vergeten. En hij maakte een schuiver, hij raakte een tak. En hij kwam met zijn been op de ijzeren treeplank. En normaal is dat hout, maar die kar had een ijzeren treeplank. En daar verbrijzelde hij zijn been. Oké. Okay. Dus uh, hij zegt, uh, ga mij die transportfiets maar even. Rij jij maar door, want ik moet even naar de dokter. En het bot kwam er aan alle kanten uit. Ik denk, nou die komt niet meer terug. En dat bleek ook al zo. Die is gewoon een jaar buiten spel geweest. En toen ben ik noodgedwongen uh, ben ik in de melk gekomen. Als 13-jarig jongetje. Als 13-jarig jongetje? Dat, dat kan toch helemaal niet? Nee. Uh, toen kon alles. Ja, uh, is het is allemaal uh, leuk, want ik ging op een gegeven moment de wijk lopen. En er kwam uh, politie. En uh, die hield me aan van... Uh, hoe oud ben je eigenlijk? Ik zeg, 13. Nou ja, mag jij niet op die kar rijden? Ik zeg, ja, ik zeg, ik moet rijden, want ik moet werken. He, mijn vader dit en dat. Ik zeg, ga maar naar mijn vader. Dat... Ik zeg, daar heb ik allemaal geen zin in. Daar heb ik geen tijd voor. Ga maar naar mijn vader toe. En toen hebben we ja, een ontheffing gekregen. Voor de tijd dat hij thuis was. Dat ik op die kar mocht rijden. Ja, dat was uniek. Dat kan nu niet natuurlijk. Dat zou zeker niet kunnen, nee. Nee, nee. Dus uh, als 13-jarige had ik een behoorlijke verantwoordelijkheid, ja. Dus noodgedwongen ben jij doen in 1964, is mijn geboortejaar overigens, ja. in die uh, kar gaan rijden. Ja, en de melkwijk overgenomen de melkwijk. in die tijd. Ja, dat was, uh, eerst was er wel uh, wat hulp bij vanuit Haarlem gedaan, maar dat werd steeds minder. En uh, op een gegeven moment, uh, ja, een jaar dan op heb ik zeker uh, alleen uh, de melkwijk gelopen helemaal. Was dat niet een probleem toen je naar school ging? Want dat deed natuurlijk allemaal anders. Ja, Je moest natuurlijk die opleiding volgen, de daar school. Nee, dat werd avondschool. Ik Dan moest je morgens om vijf uur, gingen we op. Gingen we de karreladen. En om zeven uur, half vak moest ik naar de avondschool. Tot tien uur, half elf. Dat maakte je wel heel lange dagen toen. En in de pauze lag ik al te slapen. Dus ik was doodmoe altijd in die tijd. Maar ja, goed, ik heb het wel gehaald, diploma gehaald. Dus dat is ook wel netjes en uh, ja, je hebt natuurlijk uh, heel veel geleerd. Ik ben uh, heel vroeg begonnen als, uh, als, uh, om te werken, maar je leert wel uh, wat werken is en je, je leert mentaliteit, uh, want je kreeg je er wel in. Ja, dat is natuurlijk nu heel anders, hè? die mentaliteit van vroeger, die uh, hard werken en hm. dan uh, weinig verdienen, want dat was natuurlijk niet de vetpot. Dat was geen vetpot, nee. En, uh, ja, maar je moest. Hè? Ja. Jij moest zeker in het geval met, uh, met 13 jaar al. Um, is het ooit goed gekomen met het been? Heeft hij dat... Ja, het is wel goed gekomen. Hij, is, uh, hij heeft een lekkere zomer in de tuin gezeten. Kon hij alles luisteren, de Tour de France, de Theo Komen zo. En hij was, uh, ja, na een jaar ongeveer was hij al hersteld. Dus. En dan? Uh... Toen heb ik een eigen stuk wijk gekregen. Hij kwam onze eigen wijk weer over en ik nam een stuk over van hem. En uh, dat heb ik nog een paar jaar gedaan zo. Um, je vertelde ook nog een heel ander leuk verhaal. En dat was uh, dat je nog wat anders hebt gedaan. Ja, ik, heb, uh, ik ben een dj geweest op een gegeven moment in, uh, in La Mer in Zandvoort. Dat was tegenover het station. Dat ja. was een hele mooie discotheek. En daar ben ik uh, dj geweest. En daar, uh, ja, daar kwamen we uh, we ook wel eens mensen binnen van, uh, van de radio of van een... Uh, toen heb ik uh, mensen gehad van Mi Amigo daar binnen. En daar moest ik een proefopname van maken. En dat heb ik toen gedaan. Ja, ik zie hier uh, die foto die je hebt meegenomen. Je hebt een aantal foto's meegenomen in een uh, mooi wit pak. Ja. En uh, uit de tijd dat er nog geen cd's waren. Nee. <laughs> Alleen maar uh, platen. Ehm... Um, Nooit gehoord hoe het is afgelopen met die proefopname? Ja. Nee, dat ging helemaal niet door. Dat, uh, dat, uh, ja, Ik heb daar niks meer over gehoord. Dus, uh, ze, ze bedankten me wel voor die opnames, maar uh, ze hadden me niet uh, echt nodig. Maar goed, dat vond ik ook helemaal niet erg. Want uh, ik heb dat uh, anderhalf jaar gedaan en toen uh, gingen we de militaire dienst in. Hè? Ja, dat moest toen nog. Ja. Geen broedersdienst of zo. Dat, uh... Nee, mijn broer is niet geweest. Ik wil. Ja. Um, <coughs> nog een klein... Even een klein stukje terug over die, uh, dat jubileum wat in 1948 werd uh, gevierd. Um, je weet er waarschijnlijk weinig van, maar in de oorlogsjaren zat de familie van de Meijen niet permanent in Zandvoort. Nee, nou mijn ouders uh, wel, maar mijn vader moest in militaire dienst. Ik weet wel dat de andere familie in Heepstede terecht is gekomen, tot na de oorlog. En, uh... Ja, voor de rest weet ik daar weinig over eigenlijk. Ja, is het is natuurlijk een periode waar niet alles uh, bewaard is. Ik weet dat mijn familie bijvoorbeeld ook in Heemstede heeft gezeten. En uh, die groentehandel van Draaier, die zat daar dus ook. En uh, dat is wel grappig, want in de Koningsstraat zaten ze bij elkaar. Ja. In de oost zaten ze bij elkaar. En ik heb het idee dat ze in Heemstede ook bij elkaar zaten. Dat zou best kunnen, dat, ja. weet ik niet. dat weet ik niet. Misschien dat we dat ook nog een keertje kunnen ja. achterhalen ja. uit die periode. Um, Jij had het er straks over, over het uh, saneringsbeleid. wat er uh, werd ingezet in Zandvoort. Je had het over tien melkboeren. Ja, ja nou, er, er waren er genoeg in Zandvoort. Uh, ja, ik wil ze wel even opnoemen. Zo ik... uit mijn hoofd. Ik denk dat ik. Uh, we hadden twee uh, families Warmendam in Zandvoort: eentje op de tolweg en eentje op de Hogeweg. Ja. Dan had je de familie Disseldorp. Dat was ook in de Kolenstraat. Op het hoekje. Naast vier zat dat. Dat nu vier is. Uh, dan had je Jan Kol. Dus café 4 was vroeger een melkzaak? Nee, daarnaast zat de, de melkzaak. Ah, oké. Okay. Vlak ja. daarnaast. Ja. En dan had je Jan Kol. Dat is niet de man die hier achter de draaitafel staat. Maar de, die zat in de... Even kijken hoor. Ook in het verlengde gedeelte van de Koningsstraat. Ja. Dan had je Jaap van der Werf. In de Oost-Talenstraat. ritten uh, dan had je Piet Kerstien in Noord. Die zat uh, in de Helmerstraat. En dan had je er uh, nog twee heren Vink. Eentje zat er op de Burenweg. Naast Café Bluis. Mm, yeah. En de een zat in Noord. Ik weet niet meer precies waar die zat. Heb je ze dan allemaal gehad of niet? Dat heb je ze volgens mij. Uh, en wij zelf natuurlijk. Oh, wat, ja. En dan de familie van de Meijen. Ja, familie. Oh ja, je had Arie die Jode. Had je Arie die Jode had je nog, ja. Die zat uh, in de stationsstraat. Dus er waren er tien. Ja, dat was heel veel. En die hadden allemaal eigen wijk. Ja. En in, uh, in tijden van uh, vakanties? In tijden van vakanties nam je de wijk van de Geen over. Het was zo... We hadden een gespreide vakantie. Dat was meestal in september. En dan ging die ene twee, drie weken op vakantie. En dan nam, namen wij bijvoorbeeld de wijk van Van der Werf over. En andersom precies hetzelfde. En dat was wel ook wel leuk. Want uh, wij hadden dan uh, heel veel flats op de boulevard. En dat deden we gewoon met een bel. Hè. We gingen rinkelen met een bel. Dat de mensen wisten, hé, hey, daar is de melkman. Dan kunnen we naar beneden komen. En dan kwamen we nooit veel naar beneden. Dat was, uh, die vakantiewijk, dat was altijd uh, een drama, financieel gezien. Dat was uh, geen goede omzet. Levert leverde meer... Uh kostte meer tijd aan het opleveren. Ja, want het was uh, maandag, woensdag, vrijdag liep je, je eigen wijk. En dinsdag, donderdag, zaterdag liep je de vakantieweek. Nou, je eigen wijk was altijd goed. Hè? Want uh, dat, dat waren vaste klanten. Maar het vakantiegebeuren, dat was uh, wel wat minder. Het is net zoals met de visboer, die heeft het reingehouden met de ja. bel. Ze dachten niet, uh, dat is de visboer op het strand? Nee, dat dachten ze niet, nee. <laughs> dat wisten ze wel. De mensen kregen dat ook allemaal keurig wel netjes aangeschreven. Maar dat was, uh, het was wel een mindere periode. Maar ja, goed, je had natuurlijk uh, heel leuke tijden gewoon in die tijd. Het was uh, fantastisch, ook met mijn mensen om te gaan en zo. We gaan er zometeen nog even verder over praten. We gaan even luisteren naar, uh, als het goed is, naar Piet Zuivel. <laughs> Denk aan de yoghurt, die moet u nooit vergeten. Denk aan de yoghurt, u zult toch heus wel weten dat in yoghurt romig wit Pure gezondheid zit, onontweerlijk overheerlijk belt. Dus straks weer de melkman aan huis, hij zal u niet overslaan. Laat u dan die traktatie ook niet ontgaan. Denk aan de yoghurt, voortaan. Een maaltijd zonder yoghurt toe zo licht en fris. Dat is heel gewis, toch een groot gemis. Geen toetje kent zo'n heerlijke verscheidenheid. En vraagt zo weinig tijd. Met vruchten of met beschuit erin. Een smulpartij voor het hele gezin. Een gastvrouw die men altijd waardeert. Is een die graag op Joffert trakteert. Dus denk aan de Joffert. Die moet u nooit vergeten. Denk aan de Joffert. U zult toch heus wel weten dat in Joffert zo wit, pure gezondheid zit. Onontbeerlijk over heerlijk belt. Dus. Straat weer de muil van aan. peus. hij he, zal u niet overstaan. Dat u dan die tractatie ook niet ontgaan. Denk aan de yoghurt, die heerlijke yoghurt. Ja, denk aan de yoghurt voortaan. En dat was uh, Piet Zuivel met Denk aan de yoghurt uit 1962 alweer. Wat een tijd. Het is uh, twee jaar voordat jij uh, in de dat zaak Dat ik begonnen was. ben je, uh, ja, uh, 62 uh, ja. ja. Ken je dit nummer? Nee, dat ken ik echt niet. Ik heb, het, ik heb er nooit van gehoord. <laughs> ik kwam hem toevallig tegen gisteren op YouTube. Ik dacht, nou, dat is wel een leuke. Uh. Um, we hadden het uh, gisteren ook nog even over het, uh, ja, de, de sociale functie die de melkboer vervulde als hij aan de deur kwam. Ja, die had je zeker natuurlijk. Je had. Uh... Ik vond het altijd uh, geweldig gezellig uh, om, met, uh, om met klanten om te gaan. En uh, zeker maak je dingen mee. Uh, een voorbeeldje is dat je... Wij liepen op een gegeven moment uh, in de Weimarweg. En daar woonde een oud vrouwtje. En de buurman zegt... Ja, ik heb haar al twee dagen niet gezien, weet je wel. En uh, maak mij gewoon een beetje zorgen. Nou, mijn vader ging achterom. En die mevrouw was helaas overleden. Maar dat soort dingen maak je natuurlijk uh, ook mee. En je hebt echt een sociale functie. Je hoort dingen aan, uh, je doet dingen voor mensen. Ja, uh, dat was gewoon uh, heel anders dan nu. Die tijd was veel leuker. Het was, het was veel gezelliger allemaal. Ja, als je dan uh, ook nu naar buiten kijkt... is het natuurlijk glad mensen die wat ouder zijn durven... Zeker weten. En ja, als dan mensen aan de deur komen met, uh, met spullen... bakker, slager, uh, melkboer... dan hoeven ze niet zo snel de deur uit... Maar nee, dat... nu, ja, nu, nu vereenzamen ze een beetje en ze durven eigenlijk niet meer naar buiten om hun spulletjes te halen bij de supermarkt. Nee, dat is, uh, dat is zeker zo. En uh, Kijk, ik werk nu uh, al bijna 40 jaar bij Albert Heijn. En als je dan, uh, dat was natuurlijk ook al wat, ik uh, ging uit de melk vandaan, uit dienst. En ik kwam uit dienst en ik ging bij Albert Heijn werken. Nou, dat was oorlog thuis. Ja. Want mijn vader had zo'n bloek hekel aan supermarkten, en zeker aan die, die grote. Want het werd natuurlijk steeds minder in de melk. Er werd steeds minder verdiend. Mensen klanten gingen allemaal, mensen gingen toch vaker naar de supermarkt toe. Dus de conditie werd minder en het werd steeds moeilijker voor hun om hun hoofd boven water te houden. Ja, ja. ja. Um, de producten die jullie uh, verkochten, je had het uh, op een gegeven moment over uh, blauwe melk. Ja, blauwe melk, dat is wel een leuk verhaal. We verkochten natuurlijk in de begin losse melk en, uh, en dat soort uh, flessen melk. En op een gegeven moment kwam het eerste Tetra-pak, het pak melk, kwam uit. Het heette Veralak. En dat was een beetje blauwachtige melk. Ik heb het wel eens gedronken, maar ik vond het helemaal niet lekker. Maar ja, dat was dus uh, het begin van, uh, van een pak melk. En uh, ja, dat klantte heel veel. We verkochten het wel veel, want mensen vonden het natuurlijk wel makkelijk. Ja. Maar het was wel eerder zuur, vond ik. Als je de gewone melk nam, die, uh, die kon je gewoon veel langer goed houden... ...als, als die uh, veralak. Veralak, Ik zal het nooit vergeten, die naam. Nou, als ik uh, die naam hoorde, moet ik meteen denken aan een chemisch minteltje. Ja, uh, nou, dat, dat leek het ook een beetje op. En uh, ik heb melk uit pakken ook nooit lekker gevonden, hoor. Dus nee. dat, dat ligt niet alleen aan jou. Hoor. Dat is uh, gewoon minder. En uh, tegenwoordig, die plastic flessen, die zijn, uh, ja, die zijn wat beter. Want dat was natuurlijk een heel gedoe met het statiegeld... Ik ja had wel die grote uh, ja, zwarte kratten, waar er dan 12 dikke melkflessen in konden. En uh, er zat dan zo'n uh, zo zilveren dop, zat erop. Ja, die was natuurlijk zo uh, ingedrukt. Ja. En uh, ja, dat was toch. Een andere tijd, je kunt het nergens meer krijgen. Nu. Nee, nou ja, je hebt nog wel plastic flessen melk in de supermarkt tegenwoordig, maar flessen melk heb je niet meer. Ik heb nog wel uh, wat je nog ook toen had, want over een zwaar beroep uh, gesproken. Wij verkochten nog rotator, ik weet niet of je dat uh, weet, dat ja. die, die zat in ijzeren kratten, nou dat was niet te tillen. En we hadden sommige klanten, ik ken nog wel een klant uit uh, de Wilhelminenweg... mevrouw Roteltap heette die, en die drok alleen maar rotator. En die was ook heel lang houdbaar. Dus als wij wel eens op vakantie in de vakantiewijken er niet waren... dan zetten we daar gewoon een hele krat neer. Die kon je gewoon neerzetten, want dat bleef gewoon weken of maanden goed, dat spul. Maar die, wij verkochten heel veel van dat, dat soort spul. Maar als je ook uh, nagaat dat, je, dat we zomers... hadden we natuurlijk ook strandbedrijven erbij. En als het dan uh, mooi weer was, dan bestelden ze volop. Maar de dag daarna slecht weer was, kon je weer een zoutje terughalen. Dus... Uh, het was, uh, was een moeizame handel allemaal. Maar werd het dan geleverd uh, ja, op basis van... als jullie het verkopen, dan moeten jullie betalen? Die ja, kijk, wat, het, uh, je, nee, wat jij bestelde bij de Sierkan, je maakte gewoon je bestelling. En dat werd natuurlijk uh, gewoon uh, elke avond geleverd. Of elke nacht werd dat geleverd. En dat werd gewoon, ja over, als je het over, die, over de... ja. De keuringsdienst van waarde had. Dat was allemaal niet zo uh, moeilijk als het nu is. Maar bij, bij ons stond gewoon de melk... ...s avonds buiten. Ja. Onder een zeil. En er ja. was ook geen koeling uh, in de kar? Er was geen koeling in de kar. Nee, dat was helemaal niet zo. Dus, uh, ja. En het ging allemaal goed. Dat is wel heel frappant. Maar ja, een verhaaltje over... ...over een leverancier. Ik, zal nog wel, ik heb nog wel een leuk verhaaltje. Ja, je vertelde daar inderdaad gisteren wat over. Daar ben ik uh, erg benieuwd. Er werd, uh, zomers werd er veel gestolen bij ons... En er werd, uh, kijk, de melk werd neergezet... s'nachts om een uur of twee. Ja, nee. Gewoon buiten? En, buiten, voor, voor het pand. Ja. En daar uh, ging een groot zeil omheen. En met een touw eromheen. Dat deed dan die melkrijder. En uh, nou, het was altijd een hoop handel... Hoor, ...wat er stond met het touw. En de volgende ochtend kwamen wij om vijf uur... ...ging het zeil eraf. Toen ging alles bij ons in de koelcel. Maar we hadden wel een koelcel. Ja. De melkproducten in ieder geval. Maar op een gegeven moment... Uh, het was zomers en elke avond kwamen wij, of elke ochtend kwamen wij en er was er weer een fles weg of er was weer melk weg of er was een melkstuk. Dus mijn vader, die, die, ja, die baalde er wel van. Waarom is dat nou al, weet je wel, baldadigheid? Dus op een gegeven moment zegt hij, we gaan eens een keer met mijn broer samen, ik zal het nooit vergeten, die gingen gaan posten. En mijn uh, broer, die lag op het platte dakje boven de zaak. Okay. En mijn vader stond aan de overkant. Bij Kiewit in de portiek. Dat, was, uh, dat kon je mooi verschuilen. En ja hoor, om een uur of drie s'nachts. Er stopt een auto. En die halen het zeil eraf. En die lopen te rotzooi tussen die flissen. Dus mijn vader. Nou die stond dan ook met mijn broer nog half te slapen. Ja, Jan, kom op, gauw. Nu, we pakken ze. Dus uh, die pakken een manbeet. Nou die werd bijna gewurgd, Die was helemaal blauw. Het bleek nou het geval, dat was meneer Komen, dat was de melkrijder. En die woonde toevallig in Zandvoort. En die was vergeten om zes flessen slagroom mee te nemen de avond ervoor. Dus die heeft die slagroom ertussen gezet, maar dat heeft hij bijna met de doop moeten bekopen. Dus dat was, wel, uh, ja, dat was wel een verhaal natuurlijk. We gaan nog even kijken of we een uh, stukje muziek kunnen draaien. No milk today My love has gone away The bottle stands for all. A symbol Today, my love has gone away. The bottle stands alone, a symbol of. waren de Hermans Hermits met No Milk Today. En No Milk Today, dat was op de dinsdag, had ik begrepen. Dinsdag was jullie vrije dag. Ja, op een gegeven moment uh, was het eerst altijd zes dagen. En toen, uh, nou, een vrije dag erbij, dat hoort erbij natuurlijk. En dat werd op dinsdag. Maar hij was niet helemaal vrij natuurlijk, want uh, dan kreeg je nog leveranciers. Dus je moest alles uitpakken in het magazijn. En dat was bijvoorbeeld... Uh, de Coca-Cola die langskwam, uh, de koeklekkerland, uh, noem maar wat. Het was een uh, koekfabriek en die, ja, dat soort dingen kreeg je allemaal de kaasboer. Dus die kwamen meestal allemaal op dinsdag en dan kon je dat allemaal nog uh, gaan uitpakken en verwerken. Maar het was dus zo dat jullie nooit uh, naar een groothandel gingen, het werd allemaal nog aan de deur gebracht? Alles werd aan de deur gebracht, ja. Zoals Alles. jullie dat bij jullie klanten, het ja. groothandel hadden jullie dan als klant en dat kwam dan... Gewoon gebracht worden. Thuis. Ja, en meestal op dinsdag werd het allemaal afgeleverd. Ja. En, uh, nou, er was wel een hoop handel, want we hadden natuurlijk veel wijken, dus er ging best veel handel door. En hadden we achter uh, de winkel, had je, uh, of achter de winkel, dan had je dan een uh, groot magazijn. En je had een spoelhok, want dat is ook nog wel leuk. Dan denk je dat je klaar bent, maar op zaterdag moesten alle melkbussen, die moesten natuurlijk helemaal gekleend worden. Met een zakje blauw ging daarin en een beetje chloor. En het was dan. Uh, ja, ik was de jongste. Dus uh, ik mocht uh, op zaterdag de melkbussen gaan schoonmaken. Nou, dan praat je over 15 melkbussen die er stonden. En die moesten helemaal echt clean. Nou, daar was je wel twee uur mee bezig hoor. Om dat helemaal uh, schoon te maken. Maar dat was in de tijd dat de melk nog los werd verkocht? Dat werd toch. Uh, dat je een losse melk had, ja. En dan was het zo dat de mensen met een kannetje aan de kar kwamen. om die te laten vullen? Of pakte dat ja, zelf? Ja, nee. Over? Bij, bij, uh, jij kwam met uh, die klanten aan de deur. en die gaven gewoon een, uh, een kan. En uh, er ging gewoon uh, twee liter melk in of een liter. Zelfs een halve liter. We hadden ook een kannetje van een halve liter, een maat uh, kan. Ja, dat was allemaal wat. Losse melk, dat was het uh, allemaal. Dat waren echt andere tijden, hè? Dat waren echt andere tijden, ja. Ongelooflijk. Maar goed, uh, als je nagaat, als je dan... Uh, ik zal even kijken, zeggen hoe de dag in elkaar zat. Nou, ja. om vijf uur uh, werd ik wakker gemaakt door mijn vader. En uh, dan gingen we naar beneden... En wij woonden zelf in de Koningsstraat. Dus het was niet zo ver lopen. En toen uh, gingen we eerst een kopje thee drinken. Hij maakte thee en een beschuitje. En om kwart over vijftien, vijf, half vijf zes gingen we op pad naar de Oostarenstraat. In de begintijd, dat weet ik nog wel, stonden onze karren bij garage Rinko gestald. Beneden, waar nu uh, de Dekenmarkt zit. Daar ja. had je een garage en daar stonden uh, stond onze melkkarren gestald. Wat voor karren waren dat? waren dat? Het waren in eerste instantie van die ijzerhondjes. Kleine motortjes. Dus die moest je aantrekken. Een driewieler? Een driewieler was dat, joh. En, uh, dat was de, ja. En dat waren mooie karren. Mijn vader was een oude knutselaar. En op de achterkant van die karren, dat kan je zien... Je hebt hier, ik heb hier een foto dat je de, gewoon de achterkant ziet. Maar daar zie je dat er een, een kast is aangebouwd. Ja. En daar verkocht hij dan zijn koffie. En uh, ja, een soort etalage was dat eigenlijk. Dat aan de achterkant. Dat zat zo'n uh, tentoonstellingskast waar ja. de, de, de koffie en de koekjes... Koffiekoekjes, uh, uh, thee en dat soort werk allemaal uh, zat. Dus uh, dat, was, uh, ja, dat was een beetje een etalage. En klanten kwamen ook wel eens naar de kar hoor, de, om te kijken weet, wat we allemaal uh, verkochten. Want hij, was wel, uh, hij kon altijd een heel mooi verhaal houden. Dan nou, lopen ze even mee. Ik heb allemaal nieuwe producten. Komt eens even kijken. Dus dat was hartstikke leuk. Maar om de dag... Uh, ja, dan gingen we dus om 7 uur. We gingen de, de karreladen om uh, half zeven. En om zeven uur, kwart over zeven, dronken we nog een kop thee. En dan gingen we allemaal aan kant op. Oma Wim ging naar Noord toe. Dan hadden we nog uh, een andere, uh, Klaas Koper, die bij ons werkte. Die ging ook uh, een beetje de zuid in. En wij gingen onze eigen wijk in. En smiddags, middags, als ik dan klaar was met mijn vader... ging ik met de platte kar naar Noord. Want oma Wim had een vrij grote wijk. En die kon nooit al zijn... Uh, de, Leeg goed allemaal meenemen. En die ging ik ook nog wel eventjes uh, nieuwe spullen brengen. En daar haalde ik bij, A, bij Kerkman... had je daar in de... bij de olieboer. En daar stond altijd... het lege goed van oma Wim. En dat haalde ik... dan allemaal weer weg. En dat bracht ik weer naar de zaak. En om een uur of zes... S avonds uh, was je klaar. Dan zat je 13 uur op zitten En uh, er was altijd... één leuk, gezellig moment op zaterdagmiddag. Dan waren we wat eerder klaar. En dan was het uh, om een uur of vijf... Uh, allemaal achter de winkel hadden we een gezellige kamer. En daar werd een, uh, een neut gedronken. Een borrel erbij en een klein hapje. En uh, er werd de week doorgesproken, geëvalueerd. En toen gingen we naar huis. Werkoverleg. Werkoverleg en een borrel erbij. En dat was altijd gezellig. En dan dat was je, je bek af. Dat was je bek af. En dan had je uh, dat gehad. En als het dan zomers was, ja, dan had je helemaal geen vrij. Want dan moest je ook uh, het strand bezorgen. En ook op zondag. En daar is nog een keer wat gebeurd. Ja, daar heb ik nog eens een foutje gemaakt. Ik was natuurlijk een jonge jongen. En ik, uh, ik had al een van die motortjes had ik een beetje opgevoerd. Daar wist mijn vader allemaal niks van. Maar uh, dat kon allemaal in die tijd. En ik ging naar het strand toe. Naar Henk van Nooien, Strand tent 10. En uh, ik naar beneden met die cars, Maar het uh, ging een beetje hard. En uh, de rem werkte niet goed. Dus ik kwam bijna in de tent terecht. Maar al mijn uh, melk en yoghurt en koffiemelk, nou, dat was allemaal stuk. Het was een behoorlijke schade, Porsche. Daar was mijn vader niet blij mee. Nee, dat uh, wil ik wel geloven, ja. Dus, ja. Ik ging zo die... Uh... Ik ging zo die helling af en dat ging een beetje hard. En uh, ik reed me te laat en uh, daar lag uh, alles uh, stuk in de kar. Dus het was niet leuk. Ik voelde me daar uh, helemaal niet uh, plezierig mee. Ja, had je geen goede dag? Ik had geen goede dag, nee. We kijken even naar, uh, naar de techniek. We gaan nog even een plaatje draaien. Voordat u een borrel gaat schenken, luister u even naar mijn welgemeende raad. Wat zou u ervan denken als u voortaan karnemelk drinken gaat? Ik wil geen bier, maar karnemelk. Het is toch zeker goed voor elk, goed voor elk, karmel. Lekker fris hoor. Voor mij geen vodka, pilk of jenever. Oh ja, oh ja, oh jee. Yeah. Want voordat je het weet, heb je last van je lever. Oh ja, oh ja, oh jee. Yeah. Van pimpel word je niet wijzer. Ik kom komen slecht brokken van, drank brengt alleen maar malaise, neem dat nou maar van me aan. Ik wil geen bier, maar karmel. Karnemel, karmel, dat is toch zeker goed voor elke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 Ruzie met moeder de vrouw Dat is ook niet leuk hoor Ik wil Om, geen bier maar Karnamel ja. Karnamel ja. Karnamel Dat, Dat is, is toch zeker gezien. Goed voor elk ja. Goed voor elk ja. Karnamel Ik wil Ik geen bier maar Karnamel ja. Karnamel ja. Karnamel Dat is toch zeker zo is dat. Nou ja, ik drink ook wel eens een glaasje appelsap of zoiets. Maar kernemelk is dat ik verliefd. Het is gezond, fris en lekker. En geen last van een stater en dergelijke soort dingen meer. Nou ja, een glaasje wijn of zoiets. Op verjaardag jaardag of zo. Ja, wie uh, vroeger keek daar uh, Chef van Oekel. Die had daar een sidekick, zoals het dan zo mooi heette. En dat was dan ingenieur Evert van der Pik. En die heeft een liedje gemaakt van ik wil geen bier, maar karnemelk. En ik moest er even aan denken dat jij naar beneden reed met die wagen... en dat al jouw melk was verloren. Ja, dat was één baggerzooi. En dat was niet zo erg prettig. Maar goed, het gebeurt natuurlijk. Er zijn bedrijfsongevallen, zeg je wel eens. Het zijn er tot nog toe maar twee geweest. Ja. Je vader met zijn uh, verbrijzelde been en jij ja. met een uh, gecrashed car. maar hij is niet op zijn kant gegaan. Nee, hij is niet op zijn kant gegaan. Um, het was een driewieler, had jij uh, net verteld. Ja. En op een gegeven moment is het, die driewieler is vervangen door een elektrische wagen. Ja. Een, soort, ja, een SRV-wagen was het nog niet. Maar... Ja, wij maakten er natuurlijk een soort SRV-wagen van. Want mijn vader kon natuurlijk uh, buiten het melk om, was het een fantastische schilder. Mijn vader was altijd, uh, hij heeft zelf nog, uh, toen hij gepensioneerd was, uh, zelf schilderijtjes gemaakt. Dit heeft hij ook zelf allemaal opgeschilderd op die kar, wat je hier op die foto's ziet. En uh, ja, hij kluste natuurlijk nog wel eens bij, want we hadden vier kinderen thuis. Dus uh, hij kwam ook nog wel bij klanten thuis. Uh, oh, meneer van der Meijen zou bijvoorbeeld uh, mij een kamertje willen schilderen of zo. Dus dat deed hij ook nog wel eens uh, tussendoor, s'avonds, in zijn vrije tijd. Voor zover hij dat had natuurlijk. zover hij dat had. Ja, uh, dat, uh, van alle kinderen heeft hij de huizen wel drie keer geschilderd, denk ik, in de tussentijd. Maar het was, uh, ja, het was uh, uh, uh, uh, een goede, heel goede schilder ook. En uh, harde werker, hard werken. Maar om de sv kart ja, we kregen op een gegeven moment. Uh, kocht mijn vader in, uh, bij de familie Kranenburg in, uh, in Haarlem. Kocht hij een elektrische kar. En dat was een beetje uh, ja, achter de. Ja, bij de Tempelierstraat in de buurt zat dat uh, gebeuren. En je mocht ik gaan ophalen. Dus uh, ik naar halen met de bus. En toen ging ik die kart ophalen. Nou, elektrische kart. Er zat lekker warm binnen. En, uh... Maar ik moest natuurlijk over de zand voor Zandvoortslaan rijden. Want uh, ja, je moest op de weg rijden met dat ding. Dus ja. ik had daar uh, denk 6 kilometer viel achter me aan. Ik voelde me al helemaal niet prettig in dat ding rijden. Iedereen toeterde Iedereen toeterde en die wouden me langs. En uh, op een gegeven moment ben ik maar even een zijstraatje in gegaan. het hele uh, Swicky uh, voorbij laten gaan. En toen weer terug. En op een gegeven moment bij de huizen in de duinen. Toen was hij leeg. Was, uh, de stroom was op. Dus dat was, al, uh, was geen goede start van de elektrische kar. Maar ja, die moesten dus altijd opgeladen worden. En dat, uh, dat gebeurde dan in de garage naast ons. Daar hadden we uh, van die hele mooie dingen staan. Want die karren moest natuurlijk vol zijn. Ja. Maar dat was wel een uh, leuk, uh, leuk verhaal om de eerste kar op te halen in Haarlem. En uh, meteen met pech te staan uh, bij het huis in de duinen. En hoe is hij daar weggekomen? Nou, die hebben we laten wegslepen. Uh, iemand heeft ons geholpen en heeft die kar naar, uh, naar de zaak gebracht. En toen meteen onder stroom gezet. En toen, kon hem, uh, ja, toen moest hij nog helemaal geschilderd worden. En uh, schoongemaakt en toestanden. Dat heeft mijn vader allemaal gedaan. En zeg maar een week daarna is hij in bedrijf gegaan. Ja. Die wagen. Is boven ook op een, uh, een plek waar je allemaal kratten neer kon zetten? Ja, dat hebben ze er ook allemaal zelf op gemaakt. Want uh, op het dak, je moest natuurlijk uh, wel een beetje voorraad meenemen. Ja. Want je had natuurlijk niet alle spullen bij je. Uh, als je wel eens uh, dacht klaar te zijn, dan moest je bij die mevrouw nog een pondje kaas brengen. Daar moest je nog even twee pakken koffie brengen. Dus je was nogal, uh, meestal ook nog wel eventjes een uurtje aan het bezorgen je boter. je boter. En daar hadden gelukkig wel uh, hulp van mijn zus altijd in de winkel die uh, vaak mee hielpen. Want als je een mooie zomerdag had voor strand, toen moest meneer van Nooijen toch wel op een zaterdag voor de zondag 15 pond gesneden kaas hebben. En zonder kostjes. Dus uh, dat moest allemaal gesneden worden. Het was altijd wel uh, hoop werk om die bestellingen klaar te maken. Maar hoe werkte het dan op het moment dat jullie dan bij die strandtenten bezorgden? Hè? Dat werd dan allemaal op de pof geleverd? En... Ja, dat werd ook bijvoorbeeld één keer in de week betaald, ja. Maar je zei net van, op het moment dat ze dan een bestelling deden, dan was het verwachting mooi weer. Ja. Maar dat werd slecht weer. Het werd ook wel eens minder. Als je, er was je bijna net op weg om daar naartoe te gaan. Dan werd er gebeld, ja, of nog even wat erbij, als het heel mooi was. Ja? En als het slecht weer was, ja, haal maar eventjes een kratje yoghurt af. Of uh, die koffiemelk heb ik ook even niet nodig. Ja, dat was in het begin zo. Bij, bij Van Nooyen hebben we dat nooit gehad, want dat was uh, ja, zo'n drukke tent altijd. Dus dat, uh, die hadden geen probleem. Maar dat hebben we wel eens... Uh, ja, melkkar die melk terug moeten halen, joh. Ja, nou, Dat ja, gebeurde. Dat was dan... Uh... Met de steekwagen naar beneden. Dat weet ik nog wel. Want mijn vader dorst nooit uh, naar beneden te rijden. Ik deed dat dan wel, maar dat is helemaal fout afgelopen. <laughs> dus op een gegeven moment zei hij... Uh, we laten hem boven staan. En we gingen met de steekkar naar beneden. En dan weer, uh, ja, weer terug. Het was uh, mooi. En ik weet nog wel ook een leuke anekdote... Over uh, vernooien dan. Dat mijn vader daar s'morgens vroeg zeg maar om half zes, zes uur al... Uh, een extra bestelling kwam brengen. En Van had altijd een grote hond in de, in de tent... want die sliepen daar. En mijn vader... Uh, er stonden een paar boldardige Duitse jongeren boven... en die gooide een lege fles... met cola, met zand erin... naar beneden. De rakelings langs mijn vaders hoofd. Oh. Maar Van Noije was al wakker. Die had het gezien. Dus die ging links om naar boven. De trap op bij de rotonde. Om die jongens in Olderreven te grijpen. En mijn vader ook weer. Die was kwaad natuurlijk. Dus die ging ook naar boven. En die heeft een van die jongens te pakken en die wil die jongen een, een klap geven. Maar die jongen ja, die was veel leniger dan hij, dus hij bukte. En mijn vader rolde zo het teluut af door het zand heen naar beneden. Dus dat, dat hebben we ook nog meegemaakt. Ach jee. Maar goed, leuke tijden. En uh, als je daarna denkt, uh, ik heb daar uh, natuurlijk met heel veel plezier gewerkt. En ik heb heel veel, uh, heel veel van geleerd. Ja, dat wil ik wel geloven, ja. Andere tijd. We praten zo nog even verder. We gaan nog even één met draaien. Goedemorgen, hier is de mij. Ja, dat was uh, Ome Hink met uh, Goedemorgen. Dit is de melkboer. Elke morgen om uh, 7 uur beginnen. Dat was een echt een andere tijd, hè? Dat was een heel andere tijd. Uh, ja, uh, je was wel natuurlijk ook wel uh, eens een beetje ziek natuurlijk. Hè? Maar uh, ziek zijn, uh, dat kon niet. Uh, in, zeker niet in een eigen bedrijf. Want uh, ja, dat moest doorgaan. Dus ik heb ook wel eens... Uh, en mijn vader ook wel. Uh, iedereen is wel eens ziek natuurlijk. Maar ja, uh, je bleef niet in bed, want je moest uh, gewoon de melkweek weer in. Ja, want als je nou ziek was en je kwam niet... Ja, dan gingen ze uh, naar de ander. Dan gingen ze naar de ander. Of uh, je had geen, uh, je had geen uh, inkomen. Dus dat was wel eens hoor. Uh, zeker in de, in de strenge winters die we allemaal meegemaakt hebben. Als ik dan naga dat wij... Uh, in de straatjes, want nu zie je het hier in Zandvoort ook. In de kleine straatjes, er wordt niks uh, gestrooid. En wij hadden natuurlijk om de winkel al die kleine straatjes. Nou, het was een drama om met die kar door die sneeuw te komen. En uh, ja, dat hebben we als... IJzeren dingetjes in de bandjes gedaan om een beetje grip te krijgen, maar het was een drama. Zeker als het spek en glad was. Ja want toen jij kwam in die zaak in 1964, dan had je natuurlijk die winter. Heb je dat dan meegemaakt, ja. dat, uh, dat de zee bevroren was? Ik heb er nog op gelopen. Je er nog op gelopen? Geweldig. In 1963 was dat. Ja, toen was je 12. Toen was ik, uh, nee, in 1963 was ik 10. 10? Ja. ja. En uh, dat heb ik uh, echt wel meegemaakt, dat je over de zee kon lopen hier, dat is uh, uniek. Ja, en als je dan dat soort vorst hebt... Ja, dat is heel erg koud. He, met, uh, ja, met de beijzelde straten bijvoorbeeld. Ik weet nog wel dat je... Wij verkochten... En daar is ook wel eens heel rel geweest. Wij verkochten frisdrank Exota. Ik ja. weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt. En dat verkochten wij natuurlijk ook. Maar dat, dat, dat, dat was zo bevroren, die Gezeuzen. Die flessen explodeerden gewoon in je kar. Dus uh, op een gegeven moment uh, tijdens de winter... hebben we dat maar niet meer verkocht. Want dat explodeerde gewoon, die flessen. Ja, als het dan bevriest, dan gaat al dat, gas, uh, dat gaat dan uit het ijs. dat ja. gaat zich ophopen in een hele kleine ruimte. Ja, dan uh, raak je de dop aan en is het pang Daar zijn nog wel eens hele rel over geweest. Mensen die schadeclaims over exoten flessen die explodeerden. Ja. Maar uh, ja, uh, voor de rest, het heeft ook, alles heeft zijn charme. Ook de winter had zijn charme. Want je weet altijd, en dat was, dat was wat je wel hebt... Uh, de, de liefde van de mensen. De liefde van de mensen. Die, dat je een lekkere warme kop chocolademelk kreeg. Of uh, lekker koffie. En smiddags middags kreeg je wel eens een kop ertessoep. Nou, ik hield niet van ertessoep. Maar je kreeg wel eens een kopje soep. Dus de mensen, wij verzorgden de mensen goed. Maar de mensen verzorgden ons ook altijd heel, heel erg goed. En dat is toch uh, iets. Wat toch wel uniek was, vond ik. Ja, dat zie je nu helemaal niet meer. Want ja, er komt natuurlijk bijna niemand meer aan de deur. Er komt helemaal niks meer aan de deur. Postbode hebben we ook al bijna niet meer. Nee. En... Uh, ja, als je dan, uh, dan terugkijkt naar die tijd. Ik heb het uh, niet echt van dichtbij meegemaakt. Mijn broer heeft uh, vroeger wel bij jouw oom gewerkt, ja. Wim. En die wist mij ooit een keer een uh, verhaal te vertellen. Dat hij, uh, hij heeft trouwens ook bij jouw vader gewerkt. Dat kan best. En toen reed hij ergens op de boulevard, of hij stond ergens bij de boulevard... en toen stond er een Duitse auto naast die kar... En dan stapte de jongen uit en die pikte een fles cola. Ja, dat, dat soort dingen gebeurt ook. En hey, jouw vader was daar zo kwaad over. Ik weet nog wel dat mijn vader op de Kors Verlorenstraat... bij Jaap Brugman voor de deur... want die, die hadden we natuurlijk ook als klant. Of de Halemstraat bedoel ik. En uh, dat was een smal stukje. Dus er dus stond die kar helemaal aan de linkerkant. En hij wil bovenop die kar wat pakken. En dan komt een vrachtwagen aan. En hij had aan, aan zijn zijkant natuurlijk zijn melktas. Zijn geldtas. ja. ja. En uh, die vrachtwagen raakte hem. Dus die hele melktas, die, die geldtas vloog de lucht in. Dus al het geld, al het losse geld over de straat heen. Nou, ik heb hem ook wel uh, heel wat dingetjes horen vervloeken tijdens die tijd. Maar ja, toen moesten we geld rapen. Alle auto's moesten even stoppen, want wij moesten even ons geld bij elkaar rapen. Dat soort dingen gebeurt ook allemaal. Ja, dat zijn leuke dingen. Die dingen staan in je geheugen gegrift. En uh, ja, mooie tijd. En uh, ik heb daar uh, heel veel van meegekregen in mijn verdere loopbaan. Wat, wat mis je nu? Vandaag ja, de dag. Nou ja, wat je mist uh, is uh, ja, een stuk mentaliteit. Ook uh, wat ik nu hoor, ik werk nu bij Albert Heijn. En als je ziet uh, hoe mensen nu werken en hoe je uh, toen werkte, ja, dat is. Uh, dus voor een klein gaatje zijn ze ziek. Nu helemaal, want uh, er staat in de krant: We hebben een nou, uh, ze Nou, als ze snotter zijn, zijn ze meteen allemaal ziek. Ja. Dus uh, het is allemaal minder. Ja, ik weet het niet. Vroeger was het, Ze zeggen altijd, vroeger was alles beter. Ja, dat ga ik niet zeggen, maar het was wel een stuk gezelliger. Ja, nou, daarmee wil ik graag dit programma afsluiten. Louis, hartelijk dank voor je komst. Ja, graag gedaan. Een, uh, leuk uh, gesprek om eens terug te blikken op de melkzaak van hoe het er vroeger aan toe ging. Ik heb je wat geleerd ook. Ja, Ik ben nee, zelf nooit ziek, dus uh, dat hou ik erin. Ja, zo wordt het ook. Ben je bij Albert Heijn wel ziek geweest? Ja, wel eens, maar niet zo vaak. Nee. Je ziet het dan bij anderen die uh, ja. inderdaad voor een nog thuis blijven. We danken Jan Kool voor de techniek. Niet Jan Kool de melkboer, maar een wat minder behaard persoon. <laughs> Louis, bedankt voor je komst. Mijn naam was Kordraaier. Uh, Dit was het programma Zierwem Uit Zandvoort. Volgende week hebben we een, uh, een gast, Ari Koper. En die zou zijn vader gaan interviewen. Het zou ook iemand anders kunnen worden, we weten het nog niet precies zeker. Ik dank u voor het luisteren.